Dat ze willen dat hun partij nu al laat weten niet in een nieuw kabinet plaats te nemen, maar dat standpunt is niet overgenomen. In de Duitse stad Viersen, net over de grens bij Venlo, zijn 10.000 mensen geëvacueerd na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 250 kilo werd vanmiddag ontdekt bij werkzaamheden in de binnenstad van Viersen. Hij wordt zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing gebracht.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 en trokken later naar Wall Street voor een betoging tegen de uitwassen van het kapitalisme. Toen ze het beursgebouw wilde omzingelen, greep de politie in. Het weer vannacht overwegend bewolkt en plaatselijk kans op een beetje regen. Morgen overdag buien af en toe zon, het wordt maximaal 18 graden. De dagen daarna wordt het hooguit 16 graden met vijf bewolking en elke dag wat neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Dat bij de kunstijsbaan. Dus, daar heb ik vroeger in mijn jeugd ook wel gewoond. Ja. In die tijd. Zijn we zijn een paar keer verhuisd. In, onze, in, in, onze, in mijn jeugdjaren. En, um, dus ik woon nu weer, ben nu weer terug in, uh, in Haarlemont. Ja, wat leuk. Ja. En hoe vind je Haarlem wonen? Of ben je altijd in Haarlem blijven wonen eigenlijk? Altijd in Haarlem ja, blijven wonen. Dat is Ja, ja. ja. Dus, uh, dus ik ben Haarlemmer en uh, <laughs> nu uh, nog steeds in Haarlem. Ik vind het een mooie stad, ik vind het een gezellige stad, een leuke stad. Ja. Uh, ja. ja, ik voel me daar thuis. En, en ja. nou, je ben, hoe ben je opgegroeid, Willem? Je ging uh, naar de lagere school. Hoe heb je dat uh, ervaren? Hoe ging je daarna naar uh, hogere scholen? Ja, ik, ben, uh, ik, ben, ik heb de lagere school, dus de basisschool, in, uh, in Haarlem-Noord uh, ook gehad. Ehm... Um,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 Heb ik daar gewoond. Heb ik een uh, goede jeugd uh, gehad. Ook, uh, ja, we hadden een, uh, een leuk gezin thuis. Terwijl uh, vader en moeder, tenminste, de moeder was er altijd voor de kinderen. En, uh, ja, uh, het was gezellig. We hebben leuke vakanties ook gehad met, uh, met de ouders. Maar goed, toen, een jaar of, toen ik 15 jaar was, ben ik, uh, zijn wij verhuisd naar, uh, naar Meerwijk. Dat was een nieuwbouwwijk in, in Schalkwijk. Die, uh, en er waren nieuwe huizen en dat, wij kregen daar een nieuw huis, uh, wat mijn ouders gingen huren. Mm -hmm. En toen weet ik nog goed dat ik een bromfiets kreeg. En uh, op die bromfiets reed ik dagelijks naar het Mendel College waar ik op uh, school zat in die tijd. Dus daar heb ik mijn uh, HBS-A diploma gehaald nadat ik eerst de MAVO in Haar Noord gedaan had. Oh ja, dus je ging door met de studie. Mulo, ja. heette dat toen. Yeah, yeah, ja, ja, op die nader zijn we veranderd. En je bent ook zelf leraar geworden, hè? Oh, nu werk je op VMBO, toch? Eh, ja, eh, leraar Duits. Mm -hmm. Ik heb uh, altijd al een belangstelling voor de Duitse taal gehad. Eh, ik was er ook goed in. Op een of andere manier ervaar je dat je er aanleg voor hebt. En ja, zo ben ik daarin doorgegaan. een jaar universitair Duits gehad.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 Dus ik een droom van je gekregen. Ik zeg ja, joh, een droom. Nou, ik zeg, dat, is, dat is mooi. Ik zeg, ja, wat, en wat wilde dat zeggen? Nou, ik heb een, een, een droom Ik zeg, ze zegt: ik weet niet meer precies wat ik gezien heb. Maar er werd wel, ik weet wel dat erbij gezegd werd: je moet doorgaan. Nou, ik had vanmorgen, s morgens, een paar uur daarvoor had ik gebeden van heer, moeten we hiermee doorgaan?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 En, uh, ja, En uh, we zijn zo'n jaar of twee doorgegaan toen moesten we daar uit uit dat gebouw om een of andere reden Dat was een uh, ja, ze dus hadden we dat voor andere dingen nodig toen zijn we naar een andere locatie gegaan ik meen dat het uh, de Ripperdastraat was uh, daar, waren, uh, daar zijn we doorgegaan uh, ook gewoon we zijn blijven doorgaan met het uh, verkondigen van het evangelie uh, gebeden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 Ja, en graag gedaan. een hele fijne dag nog verder.